Wil jij CEO eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekkerst. Deze? Deze weet. Heb jij een idee wat je het gedronken? Jullie zeggen niet. Het is een Senseo. Oh, toch. Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Ondersteuning voor je weerstand? Beter ga je daar kruidvat.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 Met het nieuws. Het is 9 uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de aanvallen op Iran zijn naast de hoogste leider Ayatollah Khamenei ook twee kopstukken uit het leger gedood. Dat bevestigt de Iraanse Staatstv. Een driekoppige raad, waaronder de president van Iran... neemt voorlopig de leiding over. Als het regime valt, dan wil de zoon van de laatste Shah... een overgangsregering leiden. Intussen blijft Iran vergeldingsaanvallen uitvoeren... op landen als Dubai, Bahrein en Qatar... Doelwit zijn Amerikaanse en Israëlische legerbasis. President Trump zegt dat Iran dat maar beter niet kan doen... want ze slaan terug met een kracht zoals nooit eerder vertoond... schrijft Trump in hoofdletters op zijn eigen platform. De hackers van klantgegevens van Odido hebben weer van alles op het dark web gezet. Het zou het laatste deel zijn. Het gaat om ID-nummers van rijbewijs en paspoorten. De hackers besloten de klantgegevens vrij te geven... nadat Odido weigerde het geëiste miljoen euro aan losgeld te betalen. En de kosten van een gehandicapte parkeerkaart lopen nogal uiteen. In de duurste gemeente betaal je ruim 330 euro. Maar er zijn ook gemeenten waar de kaart niets kost, heeft het ANP uitgezocht. Het heeft vooral te maken met hoe duur de medische keuring is. Een gehandicapte parkeerkaart krijg je als je bijvoorbeeld slecht loopt. Het Vrolijke Weer van Weer Online. Wolkenvelden, maar op steeds meer plekken komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag vanuit het zuidwesten af en toe regen. En het wordt 10 tot 14 graden. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel geen vertraging op de snelwegen. Wel 13 flitsers die mobiel zijn. Check de hele lijst via de Flitsmeister app.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 en aan de toekomst. Nu al zin in de morgen. ASN Bank. Karwei is jouw kleurspecialist. Ook voor vakmensen. Profiteer nu van 30% korting op alle sikkens, lak en muurverf. Karwaij, maak het mooier. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app... en krijg de eerste zes maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl Ja lieve mensen, fuck de voordeel en scoor die select deal. Alleen vandaag haarverzorging en styling van Kerestase en Steampot. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle select deals bij bol. Iedereen die een stralende lach wil hebben, hebben, hebben. Op naar Kruidvat. Nu Parodontax Strength and Protect 1 plus 1 gratis. Nou, lachend ga je nu natuurlijk naar. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again: Thomas Hacker. Dit is Veronica. Gabriel en Hammer op Radio Veronica. Een hele goede morgen. Zondagochtend 1 maart. Thomas Hekker hier op de plek van Ferryomen... die lekker aan het genieten is van een weekendje vrij. Eh, 1 maart, begin van de nieuwe maand. En toevallig kan je vanaf vandaag ook nog eens... je aangifte inkomstenbelasting over het afgelopen jaar doen. Ik zit even online te zoeken, maar ja, het andere nieuws overheerst op het moment. Ik kan nog geen getallen vinden, maar vorig jaar waren er heel veel mensen als de kippen bij. En op dag 1 waren er al 700.000 aangiften ingediend. Ja, dit jaar valt het op een zondag, ik kan me toch niet voorstellen. Aan de andere kant, je hebt er wel de tijd voor. Goed, succes mocht je het gaan doen. Uh, het is vandaag voor de 24e keer Nationale Complimentendag. Nou, het is bedacht de schrijver Hans Sportvliet met de insteek... om het uh, nou ja, gewoon eens te benoemen aan familie, uh, vrienden... of misschien zelfs wel aan een wildvreemde. Iets wat diegene goed doet of mooi heeft. Dus bij deze goed dat je Veronica aan hebt staan. Uh, verder is het ook nog eens de dag dat de meteorologische lente start. Uh, veel discussie over 21 maart, zeggen mensen. Maar dat is de astronomische lente. Dit is de meteorologische lente. Zo zit het in elkaar. Hey, en uh, ja, net even voor negen, toen uh, gebeurde iets. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt omdat... Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt omdat... Het... Kan. Dat is vaak het antwoord. Uh, Jan heb ik een t-shirt opgestuurd. Maar voordat ik Jan een t-shirt op kon sturen... Uh, had Jan het ook eigenlijk te danken aan Jeroen. Want ik belde eerst met Jeroen. En die viel halverwege het telefoongesprek ineens weg. En dat begon met een vloekwoord. En toen was uh, het gesprek voorbij. Dus ja, toch een beetje nazorg. Je maakt zorgen. Iemand misschien gevallen of, of dergelijke. Dus uh, toch maar eens eventjes uh, nabellen. Kijken, kijken wat er is gebeurd. Krijgen krijg hem te pakken. Hallo met Jeroen. Hey Jeroen, met Thomas nog een keertje van Radio Veronica. Hey Thomas. Hey, wat gebeurde er nou? Nou ja, ik, uh, mijn mobiel die was leeg, want ik was al de hele ochtend... spelletje aan het doen, ik was hem vergeten op te laden. En jij belt, en ik hoorde in een keer tiet, tiet. Ik dacht, nee, kut. Ah, dat was het, ik denk dat. Dan goed, We begonnen ons al een beetje zorgen te maken. Ik wil uh, de moeilijkste niet zijn, Jeroen. Ik vind het gewoon leuk om uh, een t-shirt op te sturen. Dus, uh, welke maat zou je willen hebben? XL uh, man, want dan zit hij lekker ruim. Lekker, is goed. Ga ik jouw kant Ma op sturen. Hard sick of a dance, man. <laughs> <laughs> <laughs> top. I want you to stay. Binnen live op Radio Veronica, daarvoor nog Billy Eilish en Birds of a Feather allemaal wat appjes binnen naar aanleiding van het feit dat je sinds middernacht je belastingaangifte kan doen over 2025. Wonder Claudia die heeft dat gedaan, die wilde om 1 over 12 van de slag, maar toen lag de site al uit, zo druk was het. Inmiddels heeft ze om half drie s'nachts de aangifte kunnen doen met onderaan een streep 0. Hé hey Claudia, heb je maar afgevinkt hè, zo kun je het ook zien. En verder krijg ik nog een, uh, een lijstje doorgestuurd met uh, fantastisch mooie complimenten. Uh, dank daarvoor, uh, Nationale Complimentendag. Wat zegt je haar leuk? Ben je op de brommer? Zo, jij bent gezond bezig. Of is dat geen spinazie tussen je tanden? Wat een mooi gebit. Is dat er ook in het uh, wit? Uh, en wat ruik je lekker. Heb je vis gesneden? Maar nou goed, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Radio Veronica aan staan met nu Gavin de Gros.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 Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrocku.nl Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs.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 Veronica weer bericht. In het noorden komen nog wolkenvelden voor, maar geleidelijk schijnt op steeds meer plaats voor de zon. Het wordt zo'n 10 tot 14 graden. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten wel de bewolking weer toe en volgt op veel plekken regen. Komende nacht is het dan wel weer droog. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel nog geen vertragingen gemeld. Wel een hele zwik Flitsers. 15 stuks namelijk. ga ze het niet allemaal noemen. Check de lijst via de Flitsmeister app. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Thomas Hekker. Met de beste muziek aller tijden. Dit is weer... Well, bro.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 op Radio Veronica. Will Wait. Hele fijne track. Is alweer wat ouder van de gasten. Ze hebben onlangs uh, een nieuw album uitgebracht. Is overigens ook op vinyl uitgebracht. En die staat heel hoog in de vinyl top van Nederland. Mocht je gisteren hebben geluisterd naar uh, Radio Veronica. Bij Maurice Verschuren. Hij behandelt die toplijst altijd. En daarbij heb ik geleerd dat hij zelfs bovenaan de lijst staat. Dus uh, het is een uh, heel fijn nieuw album. En over vinyl gesproken vanavond tussen 6 en 8. Weer een verse plaatzaak hier op Radio Veronica met Wouter van Ondergoed. Zo meteen muziek van Black Eyed Peas, Manfred Band, maar eerst Fleetwood Mac. We're yes. That is going it irate, yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates, man, you gotta have love, this is set it straight, take control of your mind and meditate, let your soul gravitate to the love, y'all, y'all, people people dying, children hurt, and crying, then you practice what you preach, and what you turn, Got me questioning Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Is the love, the love, the love? It just ain't the same. Always in change. New days are strange, is the world is seen. If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself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 What you, what you, what you turn me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 Zie ik haar En and Where's the love op Radio Veronica? En daarvoor nog uh, Manfred's Man's Earth Band. Heerlijk blinded by the lights. Um, zometeen vanaf 10 uur. Ethisch only hier op Radio Veronica tot 6 uur. En uh, de eerste vier uur mag je die doorbrengen met Maurice Verschuren. Veel plezier en een mooie zondag gewenst. Tot slot heb ik nog Richard Marks. Right here waiting.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 Malse varkenshaas in champignonsaus met rozeval en honingworteltjes. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die selectdeal. Alleen vandaag. Onder andere babyslaapzakken en autostoeltjes van Jolijn en Maxico zie nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle selectdeals bij bol. Ja!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 voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family Korting op je paks kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Ook lekker voordelig? Vers gebakken vezelrijk vol korenbrood. 1,69 per stuk. En maatjes met uitjes. Vier stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Voor Aldi. Pop! mogen mijn vrienden komen gamen?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 Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een pro-Iraanse betoging bij het Amerikaanse consulaat in Karachi, Pakistan, is uit de hand gelopen. Toen honderden demonstranten het